Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vijf B worden overgeplaatst naar Qatar. De vijf zitten al tien jaar vast in de legerbasis op Cuba. Ze maakten tot 2001 deel uit van het Taliban-bewind. Hun overplaatsing is onderdeel van het Amerikaanse plan om de Taliban aan de onderhandelingstafel te krijgen. Amerika wil een vredesovereenkomst tot stand brengen voor eind 2014 als het land zijn troepen terugtrekt. Qatar speelt een belangrijke rol bij mogelijke vredesonderhandelingen. In januari opende de taliban al een kantoor in het oliestaatje. In Velzenoord woedt een zeer grote brand bij een afvalrecyclingbedrijf. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Bij het bedrijf ligt veel oud papier opgeslagen. Ook verhandelt het bedrijf houtpulp en plasplastic. De politie in Velzenoord adviseert mensen onder de rookpluim om ramen en deuren dicht te houden. Premier Rutte heeft bij een bezoek aan de SGP Jongerendag een staande ovatie gekregen. Hij benadrukte dat de SGP en de VVD het op de meeste punten eens zijn en zei dat hij meer verschillen ziet met de SP. SP zei dat het geloven hem, pardon, Rutte zei dat het geloven hem een persoonlijke zaak is, maar dat het voor hem wel een belangrijke drijfveer is. De premier zei het bijzonder te vinden bij de SGP jongeren te zijn en ontkende dat hij er was om de banden aan te halen. Hij stelde dat het liberalisme wortelt in de joods-christelijke beginselen. Het kabinet heeft de steun van de SGP in de Eerste Kamer nodig. Bij luchtaanvallen in Jemen zijn zeker 15 militanten gedood. Sommige bronnen spreken van 23 doden. De strijders die banden zouden hebben met Al-Qaeda werden onder vuur genomen in Baida, ten zuiden van hoofdstad Sanaa. Wie de luchtaanval heeft uitgevoerd is niet duidelijk. Er zijn berichten dat de militanten zijn bestookt door Jemenitische gevechtsvliegtuigen. Andere bronnen zeggen dat de Amerikanen de bombardementen hebben uitgevoerd. Het weer, bewolkt, overwegend droog, maximum temperatuur 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Op de A4 richting Den Haag staat bij hoogmaden nog 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. Er brandt nog wel een rood kruis boven de weg, maar dat heeft te maken met een technische storing. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je mee denken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat service. DVZ-adres voor autoschades en apk kunnen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. In Circus Zandvoort ben jij de artiest!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 Zanvoort heeft het. het. En jij belet het. Het ritme van ZFM. Op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Zanvoort op zaterdag. de jaren 80 op de stamfords radio Jorden, denise williams en let's hear it for the boys even na twee uur goeiemiddag en welkom bij stamford op zaterdag ZFM voor Zelfvoort en de regio. En we hebben vanmiddag weer een vol programma. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars, eh, goedemiddag Rob. Eh, ja, live vanaf eh, het gasthuisplein. Lekker flauw zonnetje. Breekt door en lekker ik heb, flauw. He. Ik heb straks om, uh, straks goed nieuws voor uh, de mensen die van uh, mooie lente weer houden. Goed, wat gaan we vandaag doen? Uiteraard, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u vast pen en papier bij de hand. Om half drie we uit de, uh, uiteraard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 Willem is in de studio, dus daar gaan we hem even voor de microfoon halen. Ben je er klaar voor? Oké, okay, hij is er klaar voor. Heel goed. Dag tussen 2 en 5 bij Sonfort op zaterdag. En lekkere muziek van Van McCoy nu. Hier is Doe de Hassel. Some folks just have one, yeah, others they got not. Oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Mm -hmm. Practice on my skin.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 Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see? No one knows this more than me. 'Cause I come clean, I wonder every day as I look upon your face more oh, oh. Everything you give. Nothing you would take on Nothing you would take on Als eerste je de disco klassieker van Fem en het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 Ja. Uh, hij ligt er weer uh, met allerlei weer, uh, ja, nieuwe artikelen erin. We hebben weer eens kleine dingetjes veranderd. Even voor de luisteraars, we hebben het hier over de oprechte Oomstee-koerant. De enige rechter.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 ja, er zitten er best wel een paar bij. Uh, nu moet je natuurlijk wel de mensen kennen die ja, komen, okay. want anders heeft het geen zin natuurlijk. Nee. Maar er zitten wel een paar leuke dingen bij. Er zijn ook mensen die kunnen geen gehaktbal meer zien, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Daar komen we zo meteen op. <laughs> Goed, en uh, ik zie dat jullie ook een beetje genootschap Oud-Schampsvoort uh, nieuws erin hebben staan. Ja, we, kijk, Café Oomsteen wordt op opbezond door heel veel Zandvoorters. Maar af en toe komen er ook uh, mensen binnen die het ja, gewoon leuk vinden in Zandvoort. En dan Café Omstee bezoeken. En dan zeggen we, nou ja, dan maar een beetje geschiedenis ook van Salve erin plaatsen. Ja. En dan hebben ze een beetje een idee hoe het allemaal in elkaar steekt. En hoe zal het is geweest. En hoe het op dit moment is. En zo, dat geeft dan ook weer een vervolg. Want het volgende keer gaan we bijvoorbeeld hebben over de geschiedenis van het circuit. Oké. Okay. Dus ja, het is een beetje een genootschap Oud-Zandvoort. Ja, uh, ja. Ik zie al die, oude, die, die, die antieke foto's. Maar leuk, helemaal leuk. En uh, nou, de, uiteraard hebben we natuurlijk weer de buitenland correspondent Ja, Bertens de Pierik. Hè. De ja. man woont in Spanje. Hij was van de week weer eventjes in Zandvoort. Hij uh, moest weer eventjes voor controle hier zijn. En die heeft dan altijd weer een, uh, nou, een komisch verhaal uh, voor ons. En dat doet hij ook trouw elke, elke keer weer. Oké. Okay. En waar gaat het nu over dan? Uh, hij heeft het nu over, uh, jij zegt het heel goed, uh, uh, over het strand. En, uh, uh, hij kwam ergens terecht en er gebeuren van allerlei rare dingen daar. Oké, okay. nou goed. Dus de, de buitenlands correspondent Bertus van Pierik. Nou, Crea met Bea, dat is uh, meestal koken. Nou, meestal is koken. En me nu, ga, nu gaat ze vouwen? Ja, ze is nu uh, ja, vouwen. paas aan het vouwen. Ja, dat is heel toepassend, want binnenkort is het natuurlijk paas. meestal inderdaad is het uh, koken, maar ja, eieren koken, dat kennen we allemaal wel. Dus ze dacht, ik ga nu wat anders doen. Oké, okay. het heeft ook een mooi woord, hè? Dat het papier vouwen. Or, or, origami. Je, tjoh, je, je blijft me wow. verbazen. Goed, nou, in iedere tweede vrijdag van de maand hebben jullie zingen met Gray Ja, gisteravond weer. van de Berg? Ja, het was weer gezellig hoor.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 Nou, uh, wat hebben we verder nog in de kant? De muziekwist natuurlijk, herinneren ze zich deze nog? Daar heb ik jullie trouwens vorige keer in gemist. Dat klopt. Maar uh, het was ook erg moeilijk, moeilijk uh, waarschijnlijk, dat, uh, dat is de, waarschijnlijk de reden dat jullie niet uh, hebben ingezet. Zijn er wel inzenders uh, geweest? Er zijn een heleboel inzenders He, geweest. Hele, ja, hoeveel uh, mensen doen er dan mee, om? Nou, gemiddeld tussen de 40 en 50 die inzenden. Zo, hé. Hey. En jullie hebben Geweldig. het wel een keer gewonnen. Ja, nou, ik dacht we moeten ook andere mensen een keer de kans geven. Ik vind snap ja, dat vind, vind ik ook. <laughs>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 Zo, dus, dus de, de, de kwaliteit was goed. Het was Hoge zeker kwaliteit. Goed. Ja, en we zelf voor brood, zuur, sausen gezorgd. Zuur kreeg je nou uiteraard vanzelf wel. Het is zeker bijgedaan voor degene met een sterke maag. Ja, nee, maar als ik die fotocollage bekijk moet dat een hele gezellige dag zijn geweest. Het was absoluut gezellig. Dat, uh, ja, het was het, vorig jaar hadden we met ettersoep gedaan. En dit jaar dan de gangballen. Oké... Okay, um... Dan ga ik even naar de agenda voor de komende periode. Dat begint morgen alweer, hè? Morgen hebben we alweer een evenement op het programma staan, Jan. Het tweede INZ, blaasvoetbaltoernooi. Waar staat INZ dan voor, dan? INZ is, staat voor installatiebureau Nieuwenhuizen Zandvoort. Oké, okay, nou...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 Uh, we hebben een website, uh, gewoon www.omsteen. Ja. En we zitten met de vrienden van Oomsteen zitten we op Facebook. Uh, ja, dus jij gaat dan zagen... met je tijd mee, hè? Ja, wat denk jij? <laughs> <laughs> en dan zeggen we, ja, kijk, hier kunnen we natuurlijk in de krant maar beperkt foto's plaatsen. Ja. Dus ja, wil je meer zien, ga gewoon naar uh, Facebook Vrienden van Oomsteen. Goed.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 Zit dat pas? Van O.C. hier bij C.F.I.P. Zelfort. Iedereen komt gezellig binnenlopen, zou ik willen, maar hard als juist. De oomsteen hij is weer uit en gratis verkrijgbaar bij Café Oomsteen. Het is even een half drie, zullen we het gaan doen? Jazeker. Weer weer weer. Nou, laat me horen Albert-Jan wat we de komende dagen aan weer kunnen verwachten. Het komt helemaal goed.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 Van de komende dagen kunnen we alleen maar blij zijn Albert-Jan. Heerlijk lekker voorjaarsweer. Nu zou maar naar Spanje gaan zeg. Hoef je echt niet te doen voor het weer hoor. Hoef je echt niet te nee, doen. Voor het weer, weer hoef ik niet weg. heb je Nee, gelijk, ja. dat is waar. Daar heb je gelijk. Door ja. de Crowded House en weather with You speciaal geluid voor onze eigen weerman, Lex van der Horen.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 Naar het zuiden Holland plakt in de Spaanse zon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 In de achtste minuut, dus dan nu negen minuten, achtste minuut, was het een voorzet. Kijk, een vrije schop moet ik eigenlijk zeggen van Kassel Vies. Er heel goed bij Pummel de dus stond Er stond een heleboel. Ik kon niet zien wie er schoorde, maar dat kreeg ik straks wel te horen. Zandvoort staat nu al dus met uh, één en voor. En uh, later zijn software heeft stilgezet. En bepaald uh, het beste van de beste laten zien. Dat hebben uh, jullie in de Zonder krant kunnen lezen. Uh, de, de enige die eigenlijk zijn school haalde, was Bos Lemons. Nou, dat is niet zo uh, o, uh, echt uh, gek, want dit doet normaal gesproken altijd. De rest was niet echt bij de rest bezig, en nu zijn ze wel Want Het merendeel van het spel is op de helft van Alverbos. En Overbos, dat staat eigenlijk uh, tegelijkertijd van uh, uh, op van vorige week, waar toen de toen speelde. En eh, uh, dus Zandvoort uh, is gewoon goed bezig. Nu moet ik zeggen van uh, ja, het team. Het team van Zandvoort. Ik ben één ding heel erg blij. Echt, ehm. Um...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 Dat is weer betreven. Maar hij is, hoort gewoon in de verdediging thuis en er staat er nu dus ook. En die verdediging in Zandvoort, dat is erg goed. Billy Visser, uh, Daniel Arends, uh, Bas uh, Lemmens. Um, uh, even kijken, um, Er zetten we nog eentje. Um, nou ja, komt, komt zo meteen wel. Sandvoort um, is gewoon verdedigend erg sterk. En is vooral nu de eerste, we hebben 10 minuten. Uh, echt in de aanval. Voornamelijk bezig op de helft van, uh, van uh, Overbos. En dat is natuurlijk een goede zaak. En uh, laten we eerlijk zijn. Zandvoort moet deze uh, wedstrijd gewoon keihard standverplicht winnen. Oké, Jan. Dit is voorlopig even als eerste. Dankjewel en we komen straks weer bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Real thing audio met can you feel the force op de zaterdagmiddag van Cfn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 Naar is toe. Jap. Ja, want we hebben in ieder geval een doelpunt hier en dat voor Zandvoort. Jawel. Kijk. We staan met 2 0 Het was een doelpunt van Timo de Reus. Het was een afgeslagen uh, penalty. Uh, nee, penalty uh, corner. En uh, die kwam bij Timo de Roos voor zijn voeten en hij is linksbenig en daardoor eigenlijk kwam het dat die doel verdediging, want anders had het niet gelukt. Zandvoort is echt de, de, de eerste, we hebben nu 22 smoed spelen, uh, is veel beter bezig dan Overbos. Dat was ook eigenlijk wel de verwachting natuurlijk, uh, sorry. en. Uh,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 Komt die bal voor? Nou, die gaat er overheen. Maar wel in de voeten van, van een overbosballer. En dat is Echt, die werkt zich, het is nog onlummisch, op een beetje, om, om, eh uh, ja. Uh, zal ik het zeggen? Een niet de goede manier gezegd. Maar hij werkt... Keihard en keihard en dat, uh, dat is, ben ik eigenlijk van hem gewend. Nu weer Overbos uh, in het 16 meter gebied, um, Boydefit laat de bal open, die gaat over de achterlijn. En uh, hij heeft helemaal geen haast natuurlijk, onszelf staat met 2-0 voor in die 23 in minuten nu. En nu heeft eindelijk uh, Boydefit die bal uh, gehaald en die gaat hem dan zo meteen in het hele spel brengen. Vanaf de 5 meterlijn. Gaat hij aanland nemen. En we gaan kijken hoe ver die gekomen. Want het is wel eens een keertje fout bij de vet. Hij kan er heel erg uh, ver uitschoppen, maar ook echt de andere kant op uh, ...bij mensen die, die niet, eigenlijk niet wil bereiken. En hier is zelf een tweede gemaakt op uh, ...Maurice Moor, Die wordt in de rug gesprongen door de verdediger van. Uh, van overbos en slot mag een vrijschap nemen, kan vries. Nee, nee, Max Auder, ik neem hem. Uh, even kijken, want ik het is een beetje.. Ik sta heel ver weg op dit moment. Uh, Kanstje vries weer. Naar, ehm, Aardwerk. Aardewerk, naar, ehm, Mol. Nee, nee, ehm, Maasjeberg. Maasjeberg! Wat een schitterend doelpunt! Ongelooflijk! Hij krijgt de 60 die hij haalt oh uit. Ongelooflijk! Wat een doelpunt! Dat is echt niet normaal. Ja, nee. Hier ben ik eigenlijk min of meer sprakeloos van. Opnieuw hebben we bij CFM en live doelpunts in de uitzending. Het is echt ongelooflijk zandverstand nu al. En we hebben gespeeld, nou al zijn, 26 minuten uh, 3-0 voor dit is ongekend, nee niet ongekend We hebben dat ze eerder gehad, dus al met de rust 4-0 stonden. en nu gaat het weer dezelfde kant op ja, ze, ze zijn dus eigenlijk de wedstrijd van vorige week, wel overdos het vergeten hoe ze helemaal niets klaar maakten helemaal niks, alleen uh, Bas Leemers was om echt goed te doen, en de rest helemaal niet, toen volgen ze met uh, 2-0 en nu staat het, we zitten nu in de 25 minuten, dus inderdaad, met 3-0 voor, en nee, ik, ik maak me sterk dat er nog veel meer doelpunten gaan komen. Maar dat is voor na nieuws Oké, okay, dankjewel Jab. Goed resultaat dus voor SV Sanford 3-0 voor. Op dit moment de tussenstand. SV Sanford tegen Overbos. Graag tot zometeen na drie uur. <tied> Nah, nah. Black Blacker Peas came to make it hotter yeah. We beat the pot and stop yeah. Bubbling up just like lava yeah. Like lava, heated like a sauna yeah. Penetrating through your body armor Rhythmically we massage yeah. ya. With hip-hop mix up with Samba yeah. With Samba, so yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all The Blacker Peas keep it funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all, say it up, Every uh, rotation played by every kind of uh, Radio station blessing every mind We cross the boundaries like every day Through happy, happy, happy, even the R and the B We got, we got, time magnification Time magnified like every day oh, Yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, y'all The black abuse will keep it funky fresh, And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say it